Reputatiecoaching podcast nummer 126. Gebruik je WordPress en heb je al een tijdje je WordPress installatie niet bijgewerkt? Luister dan naar het eerste item van vandaag, want WordPress is vorige week vernieuwd. Toen is versie 4.2 uitgekomen, maar inmiddels is versie 4.2.1 alweer uitgekomen, een security update. Het is echt zaak om je WordPress site zo snel mogelijk bij te werken. Verder had ik een leerzame vraag van een webdesignbedrijf dat wel op Google Plus stond, maar de weg naar Google Maps niet kon vinden. De eigenaar van een fysiotherapiepraktijk met vier locaties in het midden van het land raadpleegde mij voor het verbeteren van de positie in de lokale zoekresultaten. Daarvoor heb ik een soort korte scan uitgevoerd om in kaart te brengen waar mijns inziens de zogenaamde quick wins liggen om hoger te komen in zowel de lokale resultaten als de organische resultaten. Standaard kun je in Google Analytics niet zien hoeveel verkeer je naar je website krijgt op basis van kliks uit de lokale zoekresultaten in Google. Ik vertel je hoe je dit met behulp van de zogenaamde UTM-trackingcode kunt meten. Zo kun je dus beter in beeld brengen of verkeer vanaf de lokale resultaten ook leidt tot het door jou gewenste resultaat zoals een inschrijving, het invullen van het contactformulier of het kopen van een product of dienst. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken om de podcast te vinden en zich te abonneren op de podcast, heb ik vorige week een viertal instructievideo's gemaakt. Eentje heb ik in de show notes opgenomen en ook vind je daar de links naar de andere drie video's. Het laatste onderwerp van deze podcast is Apple Maps Connect. Dit is nu goed en wel iets van de week operationeel in Nederland en ik vertel je hoe je je bedrijf op Apple Maps Connect kunt claimen.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 Heb jij al iets gespot? Is het een storm in een glas water? Of zijn we in Nederland een van de laatste landen waar de update wordt doorgevoerd? Ook collega-marketeers hebben nog geen significante wijzigingen waargenomen. Maar goed, vorige week vrijdag zei John Mullen van Google er het volgende over. It's definitely rolling out. I know in some some of the data centers it's already rolled out completely. So that's something where I, I think you'll probably see this change over the course of a week, or maybe a week and a half, something like that. So from one, like from the first day to the next day, I don't think you'd see a big change. But if you compare last week to maybe next week, then you should be able to see a change there. And I've seen some blog posts out there that have noticed this difference and try to kind of document the difference between the desktop results and the new mobile results. So there are definitely people that are noticing it as well. Dus we zullen in Nederland nog wel even moeten wachten, maar dat het change eraan zit te komen is een feit. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. 23 april ofwel vorige week donderdag is WordPress 4.2 uitgekomen. Deze heeft de naam Powell gekregen ter nagedachtenis van de jazzpianist Bud Powell. De belangrijkste verbeteringen, zeker uw uitbreidingen hierin zijn een vernieuwde press dis om snel en eenvoudig content te delen via je WordPress blog. En wellicht voor de Nederlanders iets minder essentieel, maar ondersteuning voor Chinees, Japans en Koreaans. En bovendien ondersteuning voor muzieksymbolen, wiskundige symbolen en hieroglyphen. Je kunt thema's bekijken in de customizer en widgets toevoegen en bewerken in realtime. Verder zijn er meer embedcodes, dit keer links naar Tumblr en Kickstarter. En ik kun je gestroomlijnde plugins updaten. Echter, meteen vier dagen daarna kwam er een security update versie 4.2.1... Het bleek namelijk dat er een cross-site scripting vulnerability in versie 4.2 zat, als mede in oudere versies van WordPress. Hiermee was het mogelijk om gebruikers aan te maken en zelfs om het administrator password te wijzigen. Al met al is het dus ook voor jou belangrijk om zo snel mogelijk je WordPress bij te werken naar versie 4.2.1, dan loop je het minste risico. Een belangrijke waarschuwing bij elke update, maak eerst een goede, volledige backup. Je kunt het regelen in WordPress met behulp van de plugin BackWPUp of anders mogelijk in het administratiepaneel... dat je van je hostingprovider toegewezen hebt gekregen. Vergeet dit niet, want je slaat jezelf echt voor je hoofd... als je dit niet eerst doet en het blijkt dat er tijdens de updates iets fout is gegaan... waardoor je website ontoegankelijk is geworden. Ik werd benaderd door de oprichter-eigenaar van een webdesignbedrijf... waar ik al een tijdje mee samenwerk. Hij stuurde me het volgende berichtje via de chat van Google Hangouts. Hi Eduard. Jij weet veel meer van Google bedrijfslocaties, etc. dan ik. Mag ik jou een kort vraagje stellen? Als ik gewoon inzoom op Google Maps, komt... Nooit in beeld. Alle bedrijven om ons heen wel. Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet oplossen. Heb je een tip voor me? Ik doe altijd mijn uiterste best iedereen te helpen... en vaak kan ik inderdaad snel de oorzaak van een pro bepaald probleem achterhalen. Zo ook in dit geval. Na enig zoeken bleek dat iemand ooit een persoonlijk Google Plus profiel had gemaakt met daarin als voornaam het eerste woord van de bedrijfsnaam en als achternaam het woordje webdesign. Wel was het profiel keurig voorzien van een bedrijfslogo. Je kunt persoonlijke Google Plus profielen gemakkelijk onderscheiden van zakelijke Google Plus mijn bedrijfspagina's. Een zakelijke Google Plus mijn bedrijfspagina heeft bijvoorbeeld geen vermelding van het geslacht, de opleiding en of woonplaats. Een persoon aan de andere kant heeft geen werk en geen recensies. Net voor wat betreft dat laatste. Een persoon kan geen recensies verzamelen, maar natuurlijk wel plaatsen. Echter, het is ook mogelijk om recensies te plaatsen bij bedrijven vanaf een bedrijfspagina. Zelf gebruik ik dat niet bijste vaak, omdat ik meestal reviews post onder mijn eigen naam. Maar het is dus wel mogelijk reviews te posten als bedrijf in plaats van als een individu. Deze week kreeg ik nog een vraag, en wel van Frank. Frank is een fysiotherapeut die al enige tijd naar de podcast luistert... en hij stuurde me eerder deze week een mailtje met daarin de volgende tekst. Beste Eduard... Enkele weken geleden heb ik via je website ook al een bericht gestuurd, maar hier nooit een reactie op gehad. Daarom probeer ik het nogmaals via de e-mail. Al enige tijd luister ik met veel interesse naar je podcasts en heb ik al veel tips die je geeft in de praktijk uitgevoerd. Zo ben ik continu bezig met het maken van nieuwe citations. Even kort voorstellen. Wij zijn een fysiotherapeut in met vier locaties. Voorheen hadden we ook vier verschillende websites, maar dit hebben wij twee jaar geleden teruggebracht naar één website. De website is met WordPress gemaakt en is responsive, dus ook mooi zichtbaar op een mobiel. Door het vele aantal fysiotherapiepraktijken in is het belangrijk om goed vindbaar te zijn en daar gaat het de laatste tijd mis. We hebben voor elke locatie een Google Plus pagina aangemaakt, maar zijn op dit moment als men zoekt op fysiotherapie of fysiotherapeut niet meer vindbaar in de lokale zoekresultaten. Wel staan wij daaronder nog steeds als website vermeld, maar ook hier moeten we oppassen dat we niet verder dalen. Verder zijn we actief op Twitter en Facebook en ook op Pinterest. Het mooiste scenario is dat wij in de normale zoekresultaten helemaal bovenaan staan... en dat wij met onze vier locaties bovenin staan in de lokale zoekresultaten. Maar hoe dit te bereiken? Heb jij adviezen voor mij? En wat kun jij hierin betekenen voor ons? Ik hoor graag van je. Helaas heb ik het eerdere bericht waar Frank naar verwijst niet ontvangen. Zo snel mogelijk nadat ik dit bericht ontving, heb ik Frank gemaild dat ik ermee aan de slag ging. Gedurende zo'n uur ben ik eens gaan snuffelen wat ik zoal kon vinden. Tegelijkertijd heb ik in de achtergrond de Chrome-extensie Naphunter Lite aan het werk gezet om te zoeken naar citations van alle vier de locaties. Deze citations heb ik in een Google Spreadsheet verzameld... waarbij ik de citations per locatie op een tabblad heb gegroepeerd. Hoewel ik niet ontzettend de diepte in ben gedoken... vond ik al snel een aantal aandachtspunten die actie vereisten. Ik heb zes vermeldingen gevonden op Google Maps en Google Plus... terwijl er maar vier locaties zijn. Er zijn twee locaties dubbel vermeld. Daarvoor moet er eentje worden verwijderd. En als je met het verwijderen van Google Plus pagina's aan de slag gaat... moet je bij het verwijderen erop letten... dat je niet de locatie met de reviews verwijdert. Ook doet dus niet de locatie die geverifieerd is. En er is één persoonlijk Google Plus profiel gevonden met dezelfde naam als de praktijk. En deze moet ook worden verwijderd. Alle Google Plus Mijn Bedrijf pagina's hebben dezelfde omschrijving, maar die dient uniek te worden gemaakt per locatie. En daarin zou ik dan ook links aanbrengen naar pagina's op de site die gaan over specifieke onderwerpen. Als je een organisatie bent die over meerdere locaties verspreid is, die een aparte pagina per locatie op je site hebben met de gegevens van die locatie. Daar dien je dan vanaf je Google Plus Mijn Bedrijf pagina ook naartoe te linken. In deze situatie was het voor drie van de vier locaties correct ingesteld. En het verdient aanbeveling om voor elke locatie reviews te gaan verzamelen op Google Plus Mijn Bedrijf. Mijn advies is om pas na zo'n 10, 11 reviews op Google Plus ook op andere sites reviews te gaan verzamelen. Tenzij je patiënten geen e-mailadres hebben, dan adviseer ik je om elders reviews te vragen of te verzamelen. En mijn advies is ook om door middel van UTM-tracking-codes het verkeer vanaf de lokale bedrijfsvermeldingen naar de website te loggen in Google Analytics. Dan over de website... De adresgegevens per locatie staan achter een tab die standaard niet zichtbaar is. Dat soort content wordt volgens Google sinds enige tijd niet meer geïndexeerd. En er staat slechts één algemeen telefoonnummer op de site. Op de tabs van de locatie staan niet de telefoonnummers van de locaties. Voor elke locatie moet die namelijk hetzelfde zijn als op de Google Plus pagina van die locatie. En het locatieadres op de tab is niet gemarkeerd met schema.org, terwijl het algemeen adres in de voeten wel met schema.org is gemarkeerd. Ik zou het locatieadres zeker met schema.org markeren. En dan in de voeten staat overal één en hetzelfde adres. Dat is verwarrend, voor Google en ook voor bezoekers van de site. In zo'n geval is mijn advies om het adres in de footer te verwijderen. De locatiepagina's bevatten een verkeerd type kaart. Dat moet echt een Google Maps kaart zijn waarop is gezocht op de bedrijfsnaam plus het adres. Dat heb ik ook recentelijk nog verteld in podcast 123. En de links op de linkspagina op de site zijn allemaal do follow omdat het best een aardig aantal links is, is mijn advies om die links no-follow te maken. Om elke illusie van linkbuilding weg te nemen. En de titels van de pagina's op de site kunnen ook beter. Zo zou ik de titels van de locatiepagina's liefst hetzelfde maken als de naam van de Google Plus pagina, plus de plaatsnaam en eventueel het telefoonnummer. Ja, wat essentieel is om op de radar van Google en andere zoekmachines te blijven, is steeds verse content produceren. En volgens mij mag dat voor een fysiotherapiepraktijk niet te moeilijk zijn. Instrueer gewoon alle therapeuten om dagelijks alle vragen van patiënten op te schrijven en bundel die. En stel op basis daarvan een publicatiekalender samen, bijvoorbeeld onderverdeeld in thema's, waaronder de artikelen, dan worden gepubliceerd. De praktijk heeft één video op YouTube staan van 15 seconden. Dat is echt te kort om überhaupt indruk te maken op de kijker. Bovendien bevat de video veel te weinig content in de beschrijving. Mijn advies is elke twee tot drie weken een nieuwe video te publiceren op YouTube en deze natuurlijk ook op de site te embedden. Net als met artikelen moet men volgens mij binnen no-time voldoende ideeën voor de video's kunnen spuien. En dan nog wat algemene advies in willekeurige volgorde. Er staan slechts twee locaties op Yelp. Mijn advies is om alle locaties op zoveel mogelijk relevante sites aan te melden. Dus inderdaad op Yelp, Foursquare en andere. De openingstijden op Google+, Yelp, de website, openingstijden.nl zijn allemaal inconsistent. Dit is niet alleen slecht voor de gebruikerservaring doordat de patiënt voor een dichte deur kan komen te staan. Maar ook voor de consistentie van je bedrijfsgegevens. Hoewel er volgens mij nooit onderzoek is gedaan naar het effect van inconsistente openingstijden in de citations... adviseer ik om overal dezelfde openingstijden te communiceren. Er is nogal wat inconsistent naamgebruik van de namen van de locaties. Ik kan me voorstellen dat dit historisch zo is gegroeid, maar dit moet echt worden aangepast. Vaak levert het opschonen van citations en zeker van vermeldingen van de bedrijfsnaam heel snel een positief resultaat. Voor het opschonen van citations verwijs ik graag naar de gelijknamige werkinstructie elders op de site... Naast inconsistentie vond ik ook enkele incomplete vermeldingen, bijvoorbeeld op telefoonboek.nl en openingstijden.com. En op Independent wordt voor alle vier de locaties hetzelfde telefoonnummer gebruikt. Google raadt aan om een uniek telefoonnummer per locatie te communiceren. Verder vond ik nog een paar kleine puntjes. Zo zie je wat je in een analyse van een klein uur kunt vinden als je weet wanneer je moet kijken. Ondanks dat het hem extra werk oplevert was Frank toch ontzettend blij met de bevindingen en mijn analyse. Heb jij een lokaal opererend bedrijf en is je website en of je zakelijke Google Plus Mijn Bedrijf pagina moeilijk te vinden? Stuur dan ook eens een mailtje met je vraag of probleem naar podcast.reputatiecoaching.nl en ik ga kijken wat ik voor jou kan betekenen. Dit alles kost je niets en het verplicht je ook tot niets. Pas als ik echt voor je aan het werk ga om je vermelding naar de top te helpen, dan breng ik kosten in rekening. Ik wil altijd graag weten wat het effect is van mijn inspanningen. Zo gebruik ik Google Analytics voor het meten van het verkeer naar mijn eigen sites en adviseer ik ook opdrachtgevers om hier gebruik van te maken. Als ik voor een bedrijf aan de slag ga, is het eerste wat ik altijd doe... ervoor zorgen dat Google Analytics wordt gebruikt. Zodra Analytics operationeel is, activeer ik ook liefst zo snel mogelijk... het meten van de kliks vanaf de lokale bedrijfsmeldingen naar de website. Daarvoor gebruik ik de zogenaamde UTM-tracking van Google Analytics. Hoe dat allemaal precies werkt, daar ga ik nu even niet op in... Ik wil me even focussen op het trekken van het verkeer naar de site dat vanaf een lokale bedrijfsmelding komt. Dat doe ik door in Google Plus mijn bedrijf de URL van de bedrijfswebsite iets aan te passen. Zo heb ik bijvoorbeeld voor Oran Fotografie de URL ingesteld zoals ik die in de show notes heb weergegeven: www.oran-fotografie.com, vraagteken, UTM source is Google, UTM medium is local, UTM campaign is Google-local. Als ik hem zo uitspreek, klinkt die erg complex. Maar in de praktijk valt het wel mee. Daarom raad ik je aan om de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 126 even na te lezen om de toevoeging van de UTM code te inspecteren. Het deel vanaf het vraagteken kun je zo overnemen en achter je eigen URL plaatsen die je in Google Plus mijn bedrijf hebt vermeld. Een andere keer zal ik dieper ingaan op de UTM trekking en hoe je dat zoal kunt gebruiken om bijvoorbeeld downloads van een pdf op je site of kliks vanaf een specifieke afbeelding op Pinterest te meten. Het is niet altijd eenvoudig om de podcast te vinden en om dat te vereenvoudigen heb ik een paar instructievideo's gemaakt. Deze zijn eind vorige week online gekomen. Om te beginnen heb ik een video gemaakt over hoe je kunt abonneren in iTunes, het programma van Apple dat zowel beschikbaar is voor Mac OS X als voor Windows. Deze video heb ik opgenomen in de show notes. Verder heb ik ook nog instructievideo's gemaakt waarin ik je laat zien hoe je op de reputatiecoaching podcast kunt abonneren in respectievelijk de Apple Podcasts op de iPhone, iPod en iPad, Stitcher en TuneIn Radio. Mocht je een van deze apps gebruiken maar nog niet luisteren naar de podcasts, bekijk dan de desbetreffende instructievideo en abonneer je nu. Vorige week heb ik de video's over het zoeken en vinden van de podcasts in de verschillende online services gemaakt waar ik het zojuist over had. Toen zag ik dat door welke oorzaak dan ook het overzicht van de podcasts op TuneIn Radio al 15 weken niet was bijgewerkt. Daar stond namelijk podcast 110 nog als meest recente aflevering. Ik mailde de supportafdeling van TuneIn Radio met mijn probleem, maar ironisch genoeg bleek het probleem opgelost toen men mij antwoordde. In elk geval zal ik TuneIn Radio de komende tijd ook weer wat meer in de gaten houden... om er zeker van te zijn dat de meest recente podcasts daar ook worden vertoond. In podcast 99 vertelde ik je over de dienst Apple Maps Connect die Apple toen had gelanceerd. Alleen was de dienst toen nog niet beschikbaar in Nederland... Wel had ik mijn mailadres in oktober vorig jaar aan Apple gegeven om mij op de hoogte te brengen zodra de dienst in Nederland zou uitrollen. Echter, de mail heb ik tot op heden nog niet ontvangen, maar ik las in een blogbericht op een Amerikaanse site dat Maps Connect inmiddels in Nederland beschikbaar moest zijn. Dus ik logde in op mapsconnect.apple.com en inderdaad, ik kon het bedrijfsmelding claimen. Om te beginnen heb je een Apple ID nodig. Daarvoor kun je gewoon het ID gebruiken dat je ook gebruikt om in te loggen op iTunes, in de App Store en dergelijke. Als je een bedrijf claimt voor iemand anders... raad ik je aan het bedrijf onder zijn of haar Apple ID te claimen... of indien nodig een Apple ID voor die persoon aan te maken. Eenmaal ingelogd moet je eerst de taal kiezen... waarna je moet controleren of het bedrijf al in Apple Maps Connect staat. Zo niet, dan moet je toevoegen... en als het wel vermeld is kun je het bedrijf claimen. Daarvan heb ik een instructievideo gemaakt... die je kunt bekijken in de show notes. Je doorloopt een aantal schermen. Het belangrijkste is dat ofwel jij zelf de telefoon kunt opnemen... op het nummer dat je opgeeft... Ofwel dat je iemand hebt die voor jou de telefoon kan opnemen. Want het nummer wordt tweemaal gebeld. De eerste keer als je hebt aangegeven dat dat het primaire telefoonnummer is... en de tweede keer als je de gegevens naar Apple wilt versturen. Beide keren krijg je een viercijferige pin te horen die je moet intypen. In de instructievideo over Apple Maps Connect... claimde ik de vermelding van de jeugdstandarts in Beuningen. Van tevoren had ik de telefoniste ingesijnd dat ze gebeld zou worden... en dat ze even de viercijferige pin moest opschrijven. Die kreeg ik een paar minuten later van haar... En zodoende kon ik door zonder dat ik zelf het desbetreffende telefoontje moest beantwoorden. Toen ik eergisteren Fotografie claimde, liep ik tegen een klein probleempje aan. Voor Fotografie heb ik een telefoonnummer dat begint met 087. En 087-nummers kunnen helaas niet vanuit het buitenland worden gebeld. Ik heb dat toen opgelost met een 055-nummer dat ik ook nog beschikbaar had. Dat nummer verbindt door naar mijn mobiele telefoon, dus dat werkte ook. Vlak na het claimen van de jeugdhandarts ontving ik een bevestigingsmail die ik ook in de show notes heb opgenomen. Ik raad je aan om in elk geval je bedrijf zo snel mogelijk te claimen en of toe te voegen op Apple Maps. Voorheen ging het allemaal moeizaam en moest je een achterdeur via Yelp en of TomTom Places gebruiken... en duurde het maanden tot je bedrijf vermeld stond. Maar gelukkig hoeft dat nu dus niet meer. Binnenkort ga ik ook een bedrijf toevoegen via Apple Maps Connect... en dan kan ik je hopelijk berichten hoe lang het nu duurt tot je bedrijf op Apple kaarten staat. En met dit topic over Apple Maps Connect kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je er ook vandaag iets van hebt opgestoken...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 Dan krijg je antwoord van me. Dus uh, reageer gewoon. Stuur je problemen op. Aarzel niet. Ik ben er om jou te helpen. Doei!